De plankie is mijn beste kameraad, hij staat me bij met snaar en draad. Ik kan elke paar trotseren, ik laat me nooit intimideren als mijn plankie maar aan mijn zijde staat. Alleen al voor dat klankje van mijn iederig, jammer jammerplankje zou ik spelen willen steeds maar weer. Maar de staren staan te trillen alsof ze rusten willen, want mijn plankje is zo jong niet meer. Soms zo vreselijk naar Ze vliegen met haar Steeds maar weer in het haar Maar zing ik een klein liedje Of een simpel melodietje Nou ja, dan is het zo weer voor elkaar Alleen al voor dat plankje Van mijn nederig jammer plankje Zou ik spelen willen Steeds maar weer Maar de snaren staan te trillen Alsof ze rusten willen Want mijn plankje is zo jong niet meer Een vent uit Mexico. Die deed zo wild en schreeuwde zo. Van een ramen capaci, van een ramen capaci, van hij mijn capaci, van een ramen capaci, van een ramen Is wel eens. Maar op komt zijn paals bij ons op de drink. Hij neemt nog steeds een klank mee. Hij speelt er wel de zingen. Van alle leuke dingen gaat niet weg naar nou ja dan neemt hij het weer mee. Alleen al voor dat klankje van een nederig jammer plankje zou ik spelen, willen steeds maar weer. Maar de staren staan te trillen, alsof ze rusten willen, want mijn plankie is zo jong niet meer. Als u zou vragen, zing nog wat, dan zeg ik nee, ik zou wel willen horen, maar ik stop ermee. Ik moet mijn plankie wat ontzien, want anders gaat hij dood misschien, mag er niet aan denken, nou tabee. Alleen al voor dat klankje van mijn jammer jammerklankje, zou ik spelen willen steeds maar weer. Maar de snaren staan te trillen alsof ze rusten willen van mijn klankje is zo jong niet meer.